Jasper Schuringa kwam als eerste in actie nadat er vlak voor de landing in Detroit een knal was geweest. Samen met een bemanningslid wist hij de Nigeriaanse dader in de boeien te slaan. Vicepremier Bos heeft aan Schuringa zijn waardering laten blijken voor de rol die hij heeft gespeeld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bos deed dat als plaatsvervanger van premier Balkenende. In Kroatië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Die draaien vooral om de economische crisis en de strijd tegen corruptie. Dat laatste punt is van belang om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Iets wat bijna alle kandidaten willen. Koploper in de peilingen is de sociaaldemocraat Josipovic, Een jurist en componist met niet al te veel charisma. Andere kanshebbers zijn de populistische burgemeester van Zagreb, Bandic. En de rijke, conservatieve zakenman, Vidocevic. Als geen van hen vandaag een meerderheid haalt, volgt over twee weken een tweede ronde. De president van Kroatië heeft weinig politieke macht, maar is wel opperbevelhebber van het leger. Een Amerikaanse religieuze activist is Noord-Korea binnengekomen. Hij stak vanuit China een bevroren grensrivier over... terwijl hij schreeuwde dat hij Gods liefde kwam brengen. Ook zou hij een brief bij zich hebben voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il... waarin hij hem vraagt af te treden en alle politieke gevangenen vrij te laten. De Amerikaan van Koreaanse afkomst, Robert Park, zei eerder deze week... dat hij zich als christen verplicht voelt om de reis te maken naar Noord-Korea... en dat hij niet wil dat de Amerikaanse regering probeert hem vrij te krijgen. In maart nam Noord-Korea twee Amerikaanse journalisten gevangen die het land waren binnengekomen. Zij kwamen in augustus vrij, na bemiddeling door oud-president Clinton. Het weer bewolkt en af en toe regen, temperatuur dicht bij het vriespunt. Overdag in het oosten en zuidoosten eerst nog zon. Verder bewolkt, af en toe regen en in de avond mogelijk natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 to hurt you He's explaining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 verdad no vacilaba What you see